Je zegt in van geval dat de eeuwige was uitgegoten. Dat zo vaak Maar dan kan je ook bedenken wie groot uit? Wie gaat wie uit? Wie groot dan de eeuwige uit? De eeuwige uit? Je zei de eeuwige die giet uit. Nee, de, de, de eeuwige, eeuwige, eeuwige vond vond uit. uit. Ja. De wijsheid, uit. de wijsheid werd uit. De wijsheid werd uitgegoten. Nee, nee, nee, niet anders. Je zei ja. dat er net even druk van in de tekst ook dat het ik uitgegoten werd. Ja, maar de ik gaat over wijsheid. Ja, maar de wijsheid is ook een manifestatie van God. De wijsheid, wij hebben ook wijsheid. In dit geval zou ik niet willen de link direct willen leggen dat de wijsheid waarin over spreuken wordt gesproken, dat die uitgegoten werd, dat dat de volledige manifestatie van God is. Maar op het moment dat hij spreekt, brengt hij wijsheid de wereld in, schept hij. En dat is een, een deel van hem. Dus je, je mag die link wel leggen, maar ik zou dat niet rechtstreeks willen doen als zijnde... Hij is dus uitgegroten, dus hij heeft zichzelf uitgegroten. Ja, hij heeft een deel van zich uitgeschoten, hè? een deel van zijn wijsheid. Maar hij is wijsheid, ja, absoluut. Maar hij is zoveel, denk ik. Hij is alles. Alles is in hem. Ik uh, zag nog een hand. Ik heb het uh, vraag van mij, ja. zieken zalven, is dat nog voor deze tijd of is het, uh, was het voor toen? Zieken zalven? Ja. Ja, ik zit een beetje op ander niveau, maar ik, ik zat wel even te laat in het zalven. Nou, oké. Okay. Ja, ik denk dat uh, het zalven van zieken uh, zeker niet slecht is. Maar uh, dat is niet veranderd. Er wordt een oproep gedaan, uh, geloof ik ook. Ik weet even niet waar uh, precies uh, in de boeken in Jacobus. Ja. Om de zieken te zalven. Er staat er wel. Maar we hebben dus door de leer die we, de vervangersleer, dan zijn we dus wel een beetje afgeweken van het woord van God. Want de een zegt, ja. kijk, het ziekenhuis zal er gewoon veel toegepast in de Pinkstergemeente. Dat moet wel, maar het zal de feesten van God, dat moeten we niet. Daarom vraag ik het. wat heeft dat nog van toepassing op deze tijd? Dat is mijn vraag. Nou, ik denk dat als je dus weer teruggaat, want uh, als je Jacobus uh, zelf pakt, ik denk niet dat hij in Pinkstergemeente uh, volgeling was. Uh, dus als hij het heeft over zalving... denk ik wel dat we terug moeten gaan... van wat wordt er nu mee bedoeld met die zalving. En zoveel mogelijk moeten kijken naar die grondtekst... of we daar de waarde uit kunnen halen. Uh, en dan pas kijken of, we dat, of dat... in overeenstemming is met wat... bijvoorbeeld in de Pinkstergemeente gebeurt. Maar ik denk dat het principe... van het zalven uh, niet slecht is. Ik persoonlijk denk... dat het zalven waar je over heeft... eigenlijk... erop neerkomt dat je... Een, de woorden van leven, het woorden van God over de persoon uitspreekt. Ja. Ja. En hij zegt ook de olie ja. giet je over en olie is eigenlijk de wijsheid van God. Ja. Dus ik denk dat we het letterlijk genomen hebben zonder in feite te kijken naar niveau 2 en 3. Nee, dat, uh, precies. Ik denk dat, dat dat een hele goede is. Je hebt een aantal niveaus om die tekst te kunnen begrijpen. En, en ik denk ook wel dat je er een symbolische handeling aan kan verbinden. Want juist het hele Jodendom is, is, staat vol met symboliek, met handelingen. Juist omdat je dingen doet, ga je dingen onthouden. Op het moment dat je alleen maar een, een verhaaltje leest, dan, dan maak je het die niet eigen. En je moet het jezelf eigen maken. Het moet een deel van je natuur worden. Dat je dan uh, vanuit die gedachte zegt, van ik pak ook gewoon even zelf de olie en ik doe dat. Nou, ik denk dat je bij de eerste boek blijven... Dus je begint met de letterlijke betekenis. De letterlijke betekenis is dat er dus gezalfd wordt. Maar wat heel vaak vergeten wordt, het is conditioneel. Er staat nog wat voor en dat wordt eigenlijk geskipt. Je gaat naar de oudste en je beleidt je zonde en dan word je gezalfd en ja. zul je genezen. Dat is dan context. Het is niet zomaar, je kunt het niet zomaar uit de context trekken en zeggen, oh het gaat helemaal over zalven en dan nee. Het is heel duidelijk ingebed in een veel groter stuk en dat moet je en de gehoorzaamheid van de Torah en dat je dan zeg maar met het salve de wijsheid van Java uitspreekt en zijn Torah maar die heb je nodig, want je moet ook weer, omdat je er een stukje bekeert heb je onderwijs nodig om verder te gaan dus dat zit er allemaal, het is een enorme schakel van gegevens ja. wat erin zit en helaas wordt er alleen maar een hele kleine stukje van het salve uitgepakt en dat gaan we doen en dan moet je genezen ho ho, dat staat er niet maar dat is ook wat ik vandaag heb geprobeerd aan te geven. En laten we eerst even die context pakken, verbreden en daar de les uit trekken. En dan kan je vervolgens verder gaan. Maar op het moment dat je een vers pakt en zegt van dat is het, zonder de context te kennen, dan. Ook ik heb wel eens preken van anderhalve uur meegemaakt over één vers. En dan denk je, waar, waar eindigt dit? Ik vraag me af, wie er dan eigenlijk mogen zalven? Of bij ieder? Ik vraag me af, wie er dan eigenlijk mogen zalven? Is daar toch een. Ja, ik weet niet of ik u wel oud zeggen, maar dan is dat er niet iemand die die verbinding heeft? Ja, en ik denk ook dat uh, als je alweer terug gaat naar de eerste zeventig die bij Mozes waren, zijn helpers. Daar waren specifieke condities om rechter te mogen zijn, of om oudste, om, om recht te mogen spreken. Een rechter vanuit uh, toen was iets meer dan alleen het, het, ja, de rechter zoals we hem hier kennen, met zijn hamertje. Ik voel me er echt niet prettig bij als ik dus vooral in die uh, pinkstere meters kom. Die dat allemaal moet doen en zeggen. Ja. Dat ligt me niet. Daar moet er meer zijn. Ja. Maar daar moeten we dan maar een keer een, een diepgaande studie op uh, doen. Uh, wellicht uh, met de drie nive in ieder geval de drie niveaus. En, uh, en misschien wel het onderscheidingsvermogen dat je dat ook moet hebben. Ja. Echt, onecht of wat. Maar je ziet al hoe snel je dus een de verkeerde kant wordt gestuurd. Hè? Met het geboren en het gezalfd zijn. Uh, alles wordt, wordt richting uh, de Messias gebracht daarin. Als je er een midrash van zou willen maken, dan zou dat mogen. Ja. Euh, wordt ook gesproken dan, ja. maar ze staat lezen we, voordat de hemelen en bergen bestonden. Dus dan zou meteen Jezus geboren zijn voor de schepping. Ja. Maar het zegt dus leer, leert juist dat die co was met de vader. Dus het gekke, dan nog klopt die vergelijking, dan zou je horen of je ziet op de gekke. Het loopt helemaal niet eigenlijk niet in de vergelijking. Want dat heb je keurig aangegeven. Dus. Okay.